8 uur, Juris Stubinetski met het NOS-journaal. De provincie Zuid-Holland begint een nieuw uitgebreider onderzoek... naar de derde Merwedehaven, waar mogelijk jarenlang... onverpakt afval is gestort met asbest erin. In het eerdere onderzoek van de provincie werd alleen gekeken... naar de periode 2003-2010. Nu wordt onderzocht wat er is gestort vanaf 1990. Uit documenten die zijn opgevraagd door de NOS bleek eind vorige maand... dat er al voor 2003 tienduizenden tonnen afval met asbest zijn gestort. De stortplaats in Dordrecht wordt eind dit jaar gesloten. Bij een ontploffing in de Colombiaanse hoofdstad Bogota... zijn zeker twee mensen omgekomen. Er zijn zo'n twintig gewonden. President Santos spreekt van een aanslag... gericht tegen de voormalige minister van Binnenlandse Zaken, Londono. De bom ontplofte op het moment dat zijn auto naast een bus stond. De voormalige minister zou gewond zijn geraakt. Hij was van 2002 en 2003 minister van Binnenlandse Zaken... onder president Uribe en trad hard op tegen de linkse vark. Het is niet duidelijk wie er achter de aanslag zit. De nieuwe Franse president Hollande is in Berlijn... voor een kennismakingsbezoek aan bondskanselier Merkel. Ze zullen vooral praten over de Europese schuldencrisis. In zijn verkiezingscampagne zei Hollande dat bezuinigen alleen niet genoeg is. Hij vindt dat er ook maatregelen nodig zijn die de economische groei stimuleren. Bondskanselier Merkel heeft steeds benadrukt... dat groei niet mag leiden tot hogere tekorten. De Nederlandse ambassades in Polen en Oekraïne... hebben een oranje boekje uitgegeven voor het komend EK. Daarin staan de belangrijkste do's en don'ts voor supporters. Zo krijgen Nederlanders het advies om goed te luisteren naar de politie. In het boekje staat namelijk dat de politie daar strikter en minder tolerant is. Het oranje boekje wordt meegestuurd met toegangskaarten... voor wedstrijden van het Nederlands elftal. Ook staat de tekst op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het weer: buien soms met hagel en onweer. Vannacht is het droog. Morgen opnieuw buien. Het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Op zoek naar een topscorer? Iedere twintigste werkgever die deze maand online een vacature plaatst op Nationale Vacaturebank krijgt een officieel EK shirt. Meer weten? Ga snel naar nationalevacaturebank.nl.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 Dit is Radio 1. Twee dingen, zei je op de NL altijd. Uh, nou ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two things. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margreet Rijntjes. Een heel goede avond. Straks ga ik praten met Saskia Stuiveling, de voorzitter van de Rekenkamer. Zij maakt zich namelijk op voor Dag morgen in Den Haag. En dat wil zeggen dat zij de Tweede Kamer gaat vertellen... of ons belastinggeld wel goed besteed is... Nou, we horen zo of ze haar verhaal klaar heeft en wellicht geoefend heeft voor de spiegel. Nu eerst iets anders. Tegenover mij zit hier kinderombudsman Mark Dulaert. Goedenavond. Goedenavond. Uh, een enerverende dag voor u vandaag, want uh, u presenteerde uw eerste kinderrechtenmonitor. En daaruit blijkt dat u zich zorgen maakt over maar liefst een half miljoen kinderen in Nederland. Vijftien procent van alle kinderen in Nederland. Wat veel. Dat is enorm. En dat was voor mijzelf en voor mijn team ook enorm schrikken. Laat ik met een positief verhaal beginnen. Met 85% van de kinderen in Nederland gaat het goed. En dat bleek ook uit een onderzoek twee weken geleden... van de Wereldgezondheidsorganisatie... behoorden Nederlandse kinderen tot de gelukkigste kinderen ter wereld. Dat is heel mooi. En dat is ook heel goed... Alleen, ja, 15 waar het niet goed mee gaat... en dan een half miljoen, dat is heel erg veel. Ja. En dat zijn verschillende groepen die in de knel zitten. Ja, want um, in uw monitor, in uw kinderrechtenmonitor beschrijft u... He, de dingen die misgaan bij kinderen, heel divers eigenlijk. Mishandeling, uh, opgroeien in armoede, dingen die niet, die niet goed gaan op school. Uh, en dan krijg je dit soort schrijnende verhalen. Een jongetje van drie jaar oud die s'avonds zelf naar bed moet gaan... zelf zijn tanden moet poetsen en geen matras in zijn kamer ligt... <coughs> uh, niet gewassen wordt... Toch hebben honderden gezinnen niet genoeg geld om bijvoorbeeld elke avond warm te eten of nieuwe kleren te kopen of een sportclub of schoolreis te betalen. De dienst terugkeer en vertrek nam de gezinsleden mee naar het uitzetcentrum in Ter Apel. Vooral bij de vrienden en vriendinnetjes van de kinderen is er veel verdriet. Ik vind het harteloos. Ja, en tegenover mij zit dus de kinderombudsman Mark Dullaert. Ik zag u knikken tijdens die verhalen. U kent ze natuurlijk, hè? Het zijn hele herkenbare verhalen die we helaas elke dag over ons bureau heen krijgen. Kijk, en wat je ook ziet vandaag, dat heb ik ook gezegd tijdens de presentatie... dit zijn allemaal cijfers en statistieken en die moeten er ook zijn. Maar kijk toch ook vooral naar de gezichten en verhalen achter die cijfers. Als je elke dag die verhalen ziet met een pasfoto erbij, met een leeftijd en een naam dan is dat zeer schrijnend. Ja, want één zo'n schrijnend verhaal... wat u het afgelopen jaar he, gezien heeft, gehoord heeft... kunt u dat vertellen? Wat u is bijgebleven bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld één verhaal... één van onze laatste rapporten heet Wachten op je toekomst. Dat gaat over 3000 asielzoekerskinderen in Nederland... die zes tot tien jaar al wachten op duidelijkheid... of ze mogen blijven of niet. En die titel, die heb ik ontleend aan een mail die ik kreeg... van een. Uh, Armeens meisje van uh, 17 jaar... wat al uh, 10 jaar hier in Nederland is... met haar uh, ouders en, uh, en broertje. En het meisje schreef bijvoorbeeld aan mij... Uh, Ik wil best wachten op mijn toekomst... maar niet mijn hele leven lang. Nou, dat maakte een grote indruk op mij. Ik denk, goh, wat is dat goed verwoord. En het meisje schreef bijvoorbeeld ook in die mail... van dat ze elke dag heel hard uit school... terug naar het uh, AZC terugfietste. En dat ze zich dan uh, enorm zorgen maakte... of haar ouders er nog waren... of dat ze waren... Opgepakt. Nou, kijk, als je dat soort verhalen leeft, dan denk je, leest, dan denk je, ja, dan komt het heel dichtbij. Ja, want hoe moet ik me dat voorstellen? U krijgt dus letterlijk mails van, van dit soort meisjes aan u als ombudsman, als ja, kinderombudsman. Ja, en wij krijgen ook heel veel uh, uh, telefoon. We krijgen het niet alleen van kinderen, maar ook van ouders, ook van grootouders. Heel veel grootouders die zich melden. Maar ook professionals, dus politiemensen, uh, dokters advocaten, brandweerlieden, dus ze krijgen heel veel signalen en meldingen binnen. En wat, wat meldt een brandweerman bijvoorbeeld? Nou, als mensen het gevoel hebben dat... Eh, eh, brandweerlieden komen ook bij heel veel mensen thuis. Niet alleen als er brand is, maar bijvoorbeeld eh, als er sprake is van de geweld in een gezin... of van mishandeling, of dingen die, die niet pluis zijn. Hetzelfde krijg je van politieagenten. Of advocaten die zeggen dat zaken niet juist onjuist behandeld worden. Dat soort zaken krijgen we ja, dagelijks over ons bureau. En alleen het afgelopen jaar al hebben we meer dan, of nee, bijna, moet ik zeggen, bijna duizend contacten gehad. En dan moet je voorstellen dat zijn niet alleen mailtjes, dat zijn ook bijna allemaal dossiers. En dat zijn de zwaardere zaken. Want wij zijn met een duur worden een tweede lijnse instantie. We zijn geen kindertelefoon die trouwens fantastisch werk doet. Maar als je echt helemaal vast dan komen mensen bij ons. Ja, want dan wordt er dus een mailtje naar u gestuurd. Bijvoorbeeld door een dokter of door een brandweerman... of door zo iemand zelf, door zo'n meisje zelf. Ja. Wat dan? Wat, wat doet u dan vervolgens? Ja, dan gaan wij... Uh, wij hebben zogenaamde ombudswerkers. Dus er zijn een aantal mensen die de hele dag aan de telefoon uh, zitten. En die gaan dan doorvragen. Hè? Want je, natuurlijk, elke klacht weet je niet of die grond is. Dus dan ga je naar feitenvragen... Vragen, je gaat naar andere mensen in de omgeving vragen. En dan gaan we heel voorzichtig afchecken. Van, goh, heeft dit, uh, is dit gegrond? Is dit gegrond? En als oh. het zo is, dan, zoals dat zo mooi heet, openen we een onderzoek. En dan gaan we echt kijken, nou, uh, kunnen we hier iets aan doen? En gaat u op bezoek, bijvoorbeeld bij zo'n meisje in, in zo'n uh, asielzoekerscentrum? Um, Ikzelf probeer, uh, dat noem ik elke donderdag, is mijn kinderen in de kneldag. Dus ik probeer elke donderdag ergens op bezoek te gaan. Dus of in een jeugdgevangenis, of in een AZC, dus een asielzoekerscentrum. Of bij zwerfjongeren, om gewoon voeding te houden. En niet in mijn uh, ja, Haarse Ivoren Toren te zitten, om het maar zo te zeggen. Ja, en mijn uh, teamgenoten, die, uh, die zijn veel op pad. En die praten heel veel uh, met jongeren. Dus afgelopen donderdag was er ook weer zo'n dag? Ja, was ook weer in uh, de En wie kneldag. heeft u gesproken? Ik heb toen met... Uh, uh, een aantal zwerfjongeren heb ik gesproken. Want het aantal zwerfjongeren neemt steeds meer toe. Ja, en dan wil ik uit hun eigen mond horen. Kijk, ik kan natuurlijk alle boekjes en alle onderzoeken lezen. Maar ik wil dan weten, ja, hoe voelt dat nou? Of hoe is dat nou om op straat te zwerven? Ja. Geen geld te hebben. Uh, ook met rot weer op straat te moeten leven. En wat... Hoe komt dat nou? nou dat en wat vertelde ze nou dus u? Nou ja, wat, je, wat je dan bijvoorbeeld hoort, kijk wat je dan niet uh, verwacht, en dat zegt misschien meer iets over mij dan over zo'n zwerfjongeren. Bijvoorbeeld, ik, uh, uh, een jongen die was gewoon van huis weggegaan, omdat zijn ouders uh, die zaten in een, in een vechtscheiding. Dat was een jongen die nota op het VWO zat en die kon het gewoon thuis niet meer uithouden. En die is gewoon uh, uh, weggegaan. Maar goed, als je dan een keer aan het zwerven gaat, die ging dan van huis naar huis. Ja, en dan, uh, dan lopen soms dingen uit de hand. Maar zo zijn er allerlei verhalen. En dan heeft u dat gehoord, hè? Want je hebt ja. natuurlijk het, het meldpunt kindermishandeling. Ik ja. bedoel, de mensen kunnen natuurlijk ook gewoon naar de normale rechter gaan. Ja. Wat is uw deelgebied? Ja, je moet het eigenlijk zo zien: we willen ook dat mensen, of jongeren of kinderen, allereerst naar bijvoorbeeld zich melden bij jeugdzorg of als er uh, over juridische, uh, juridische aspecten naar een rechter toe gaan. Maar als je bij al deze instanties, mocht je daar vastlopen... of mocht je het idee hebben dat je ongeus, onheus bejegend bent... dan in tweede instantie komen wij pas in het geweer. En dan concludeert u, wij vinden als kinderombudsman... of ik als kinderombudsman vind dat de Nederlandse staat hier een steek laat vallen. Wat, wat zegt u vervolgens? Ja, ik, ik, zal een, ik zal een voorbeeld geven. Uh, we kregen onlangs kregen we een klacht binnen van ouders van een jongen die in een gesloten inrichting zat. En die jongen die uh, had wat uitgehaald. En die moest gehoord worden door een rechter. Die jongen is uh, door DVNO, dat is de, de dienstvervoer van het ministerie van Justitie... is hij tien uur lang in een busje de hele dag rondgereden... voordat hij bij de rechtbank was. Die jongen had uh, het syndroom van asperge. En ja, die was dus letterlijk helemaal niet goed geworden door die hele lange rit. Weliswaar was die dag, uh, was er zwaar weer, was er veel sneeuw. Maar wat gewoon opviel, en dan check je zo'n hele zaak af, dat die jongen gewoon behandeld is als een soort postpakket. Dus het gaat helemaal niet meer om een mens, maar om een postpakket wat van A naar B wordt gebracht. Die jongen die had zelfs nog in zijn broek gedaan, die had niet gegeten onderweg en daar wordt gewoon helemaal geen rekening mee gehouden. Nou, op basis daarvan, als er dan zo'n. Uh, dan stellen wij ook vragen aan de, aan de verantwoordelijke minister, mm -hmm. aan de verantwoordelijke ambtenaren. En als dan daadwerkelijk. Blijkt dat zaken niet kloppen, ja, dan volgt er uh, een, een, een gegrond verklaring. Ja, en over het algemeen uh, vindt men dat niet leuk, want dat is toch een strenge berisping waar weer een Kamerlid of ja, anderen op kunnen gaan reageren. Ja. Dus over het algemeen worden onze adviezen bijzonder serieus uh, genomen. Want is dat inderdaad? Heeft u al de afge, he, afgelopen jaar, heeft u, want u bestaat pas een jaar, heeft u successen geboekt waarvan u denkt, yes, en daarvoor doen we het? Um, <laughs> ik, ja, het is raar om, om je eigen werk uh, daar succes van te noemen. Ik kan wel een aantal gevallen noemen waar ik uh, heel tevreden over ben. Uh, bijvoorbeeld uh, in november hebben wij aan de kaak gesteld... wat nou de omvang is van kindermishandeling in Nederland. Nou, dat heeft uh, letterlijk tot een aardverschuiving uh, voor een aardverschuiving gezorgd. Er is ook een nieuw actieplan, ja. kindermishandeling van de overheid gekomen. Want? Er is nu zelfs een taskforce ingesteld. Want hoeveel is van... het? Ja, het is een, uh, in, in uh, 2011 100. 18.000 kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling. En dus om dat even heel concreet te maken. Dat in elke klant, in elke klas van 30 kinderen zit één kind wat mishandeld wordt. En dat is enorm. Even nog een ander cijfer. Het gaat om 34 op de 1000 kinderen. Nou, als we het in Nederland bijvoorbeeld hebben over een griepepidemie. Ja. Wat de voorkant van de krant haalt. Dan gaat het over 15 op de 10.000 mensen. Vergelijk even 15 op de 10.000 mensen griep griep-epidemie. En dit zijn 34 op de 1000 kinderen. Dus ja. dit zonder dat het besmettelijk is, neemt dit epidemische vormen aan. Ja. Nou, dat hebben we aan de kaak gesteld en dat heeft geholpen. Ja, want dat wordt het vervolgens... dus dat is uiteindelijk ook uw doel, dat u het... Uh, he, u geeft de staat of de verantwoordelijke minister... of wie dan ook, een berisping. En die pakt het vervolgens in de ideale wereld op en verandert het. Ja, ik zou het geen berisping willen noemen... maar wij geven een ongevraagd advies. Ja, nou, is leuk is het ontzettend. meestal niet, uw advies. Uh, het, het is in ieder geval op feiten ja. gebaseerd. Maar goed, het gaat natuurlijk ook heel vaak... als u het bijvoorbeeld heeft over zo'n asielzoekers... zo'n meisje dat dan in zo'n aanzet... dat gaat natuurlijk over rijksbeleid... Wat kunt u daar nou vervolgens aan veranderen? Kijk, het is zo, ik heb niet zoals een, een, een politieagent van die mooie driehoeken drie op mijn mouw... Hè, en ik kan dingen afdwingen. Mm -hmm. Wij zijn, zoals dat zo mooi heet, een hoogcollege van staat. We zijn onafhankelijk en kunnen advies geven. Dat kunnen we niet afdwingen. En dat kan een minister of een Kamerlid kan dat naar zich neerleggen. Ja, maar dat lijkt me dus ook meteen heel frustrerend, eigenlijk. Uh, ik kan alleen maar zeggen dat het afgelopen jaar veel van onze adviezen zijn opgevolgd. Ja, dus u bent zelf tevreden. W waarom bent u, hoe bent u kinderombudsman geworden? Hoe, hoe is dat gegaan? Nou, in, in zoverre uh, moet ik u een bekentenis doen, ben ik een exoot. Uh, <laughs> uh, mijn collega uh, Alex Brenninkmeijer, de nationale ombudsman... en ook andere substituutombudsmannen, ombudsmannen... dat zijn van huis uit, of het algemeen, juristen. Mm -hmm. hele goede gedegen juristen. Met een enorme staat van dienst, president van rechtbanken... of vicepresident van rechtbanken. Dat ben ik dus niet. Um, Nee, u komt uit de televisiewereld, hè? Ja ja ja, ja, ja, ja. Maar hoe bent u dan geworden? Hoe kwam u erop om dit dan te doen? In, um, ik zou een lang verhaal proberen kort te maken. In, uh, in 2003 heb ik uh, een kinderrechten, kinderrechtenstichting opgericht. Die heet Kids Rights en Ik ben met één project uh, begonnen voor Wezen in Zuid-Afrika. En dat is op een positieve wijze uit de hand gelopen. Dat werd, binnen een jaar werden dat uh, vier projecten. In 2005... Uh, ben ik de grondlegger geweest van de internationale kindervredesprijs... en Nobelprijs voor de vrede voor kinderen. Uh, daar zijn de Nobelvredesprijswinnaars achter gaan staan. En toen, zoals Amerikanen zeggen, it takes over your life... het neemt je leven over, dus kinderrechten hebben een beetje mijn leven overgenomen. En uh, dat liep parallel, ik was tv-producent... ik had samen met mijn compagnon een tv-productiebedrijf in verschillende landen. Ja, op een gegeven moment begint toch die schoen te... Vringen en merk je dat je hard voor het ene harder begint te kloppen dan voor het andere. Terwijl ja. met het uh, natuurlijk tv-producent zijn, niks mis is. En um ja, uiteindelijk uh, heb ik me helemaal gericht op kinderrechten. En toen was op een gegeven moment, was mijn uh, dochter van, uh, van 16 die duurde me op een goede dag een, uh, een advertentie in een krant onder mijn neus. En die zei tegen mij, godpapa, je bent altijd bezig met kinderen in het buitenland. Dat is heel erg mooi. En dat moet je ook vooral blijven doen. Maar doe nu ook maar eens wat voor kinderen in het binnenland. Toen dacht ik, goeie hemel zeg. Ik denk, eigenlijk heeft ze nog gelijk ook. Ik had mijn zaak toen verkocht. En uh, ik heb geschreven op deze advertentie, ja, en... Uh, op mijn verbazing ben ik alle rondes doorgekomen... en ik ben onbesproken geworden. Want, uh, u vertelt, het begon eigenlijk allemaal met... Uh, die uh, buitenlandse reis met mijn vrouw ook... waarin ik uiteindelijk besloten heb om een stichting op te richten. Ja. En wat was dan het moment op die reis dat u dacht... ik moet wat? Nou ja, ik was toen zonder mijn vrouw... ik was toen voor een documentaire over bloeddiamanten in Sierra Leone. Ik mm -hmm. was op de grens van Sierra Leone en, en, en Liberia. En uh, per ongeluk kwamen wij in een vluchtelingenkamp terecht. Dat was niet de bedoeling. En... Um, daar zag ik letterlijk. Uh, toen ik s morgens wakker werd, werd ik. Uh, ik kan het niet anders zeggen. Bijna door een soort uh, uh, dierlijk gehuil werd ik, uh, werd ik uh, wakker slapend in de auto. En dat was een, um, een moeder hartverscheurend aan het huilen. En er werden letterlijk allemaal uh, kinderen die overleden waren. werden op een stapel gegooid. Dat is een soort zandzakken op een stapel. Nou ja, en uh, je hebt allemaal wel van die momenten in je leven dat. Uh, soms de bliksem inslaat doordat iemand waarvan je die overlijdt... of door scheiding, of door nou, dingen die grote indruk op je maken. En ja, soms maakt dat dat je op een andere rails terechtkomt. Nou, dat was een moment bij mij, terwijl ik al veel eerder veel had gereisd... ook voor een andere ontwikkelingsorganisatie had uh, gewerkt. Maar dat ik dacht, ik moet wat doen. Dus ik heb mijn vrouw toen opgebeld. Ik zeg, wij moeten gewoon wat doen. En ze hoorde aan mij stem dat ik het heel serieus... Uh, meende. Mijn vrouw heeft een logo gemaakt en ik in de naam ja, en Nu, bijna tien jaar later, werkt Kidsweids in zo wat 18 landen op drie continenten. Ik ben er nog steeds voorzitter van en uh, soms kan het zo. En ik ben ook nog Nederlands kinderombudsman dat mocht, he, dat bij elkaar niet. Kinderombudsman is voor kinderen in Nederland. Kidsweids is voor uh, kinderen in ontwikkelingslanden. En, uh, Soms word je bij je oren gepakt en je leven op andere rails gezet. En dat leidde uiteindelijk dus tot deze nieuwe Kinderombudsman. die nu een jaar bezig is. En dus vandaag kwam met zijn eerste Kinderrechtenmonitor in Nederland. Heel hartelijk dank voor uw komst en sterkte met, met uw werk, uw zinvolle werk. Dank u wel. Goedemiddag. Ik laborat. sprak met uh, Mark Dulaert, de Kinderombudsman dus. En voor meer informatie kunt u uh, naar onze website, tweedingen.nl. Want daar staat een link naar die Kinderrechtenmonitor. Nogmaals dank. Tot half negen, twee dingen, van Omroep Max. Met Margrethe Reintjes. En voor mijn tweede gast vanavond is het morgen de belangrijkste dag van het jaar... want dan is het in Den Haag gehaktdag. De derde woensdag in mei is het verantwoordingsdag. De minister van Financiën komt dan naar de Tweede Kamer... en legt uit wat er terecht is gekomen van de beloftes op Prinsjesdag. Prinsjesdag is altijd een groot feest van beloftes... Anderhalf jaar later, de derde woensdag in mei, is het verantwoordingsdag. Ja, dat is ook wel hier bekend als gehaktdag. En dat is eigenlijk het parlementaire hoogtepunt van het jaar. Ja, op gehaktdag moeten de ministeries dus hun uitgaven verantwoorden. En dan gaat de rekenkamer vertellen of ons belastinggeld wel goed besteed is. Nou, de voorzitter van die rekenkamer is mijn tweede gast. Goedenavond, Saskia Stuiveling. Goedenavond. Vast druk, druk, druk, druk, druk voor u deze week. Een beetje wel, ja. ja. Want morgen gaat u dus als, uh, als voorzitter van de Rekenkamer de Tweede Kamer toespreken. Dat heeft u overigens wel vaker gedaan. Um, is het allemaal al klaar, het verhaal wat u gaat vertellen? Uh, bijna, ik leg de laatste hand eraan. En is het dan zo dat u vanavond ook daadwerkelijk nog gaat oefenen even thuis? Nee. Nee? Nee. Hoeft niet? Nee. <laughs> wordt, het een, wordt het een heel serieus verhaal of heeft u ook wel van die momentjes van humor... Nou, het is natuurlijk, uh, om te beginnen, een heel serieus moment. Ja. Uh, verantwoording afleggen over uh, ruim 200 miljard uitgaven. Uh, dat is natuurlijk een serieus moment voor de minister van Financiën. En uh, voor ons een serieus moment, want wij onderzoeken die verantwoordingen. Of de Tweede Kamer daar uh, op kan uh, leunen op die verantwoordingen. Ja. Ja, precies. Want u heeft dus met, met uw organisatie, hè, de rekenkamer, onderzocht hoe ons belastinggeld eh, is besteed. Kunt u in algemene zin zeg, iets zeggen? Want ik snap ook wel dat u natuurlijk niet inhoudelijk heel veel kunt vertellen nu. Eh, of ze het goed gedaan hebben? Bent u tevreden als u een rapportcijfer moet geven? Nou ja, u moet eh, onderscheid maken tussen de ministers moeten zichzelf verantwoorden en wij controleren vooral of die verantwoordingen op zichzelf kloppende ja. verantwoordingen zijn. Of ze compleet zijn, of ze aan de wettelijke eisen voldoen. En daar schrijven we een rapport over. En vervolgens, om het wat uh, aan te kleden... doen we op een aantal aspecten uh, wat nader onderzoek... ieder jaar wat anders. Um, uh, en we zijn in Nederland al jaren... Een witte raaf in Europa als het gaat om de rechtmatigheid. Nederland is daar echt goed in en dat moet ook zo blijven. Dat is geen rustig bezit overigens, daar moet je altijd aan werken. Maar uh, ook dit jaar weer, en dat zal niemand verbazen... dat zal ook niet echt een nieuwtje zijn om dat nu al te zeggen... is die rechtmatigheid echt goed op orde. Dus rapportcijfer? Nou ja, dat is gewoon in orde. Ja. Ik geven geen rapportcijfers. <laughs> nee. Wij keuren goed, zoals dat heet. Ja, ruim voldoende. Um, ja, en, um, en dan heb je bedrijfsvoering, dat is hoe de ministeries um, ja, eigenlijk hun, uh, hun, hun zaakjes managen. Hoe gaat het met de financiële administratie, met de materiële administratie, met de personele administratie? En weten ze waar ze hun geld aan uitgeven? Dan komen we op veel gevoeliger terrein. Uh, hebben ze ook zicht op de effecten? Van het uitgeven van dat geld. Want dan heb je dus. Eh, dan kom je direct bij de politiek terecht. Mm -hmm. eh, er zijn beleidsafspraken gemaakt op Prinsesdag. Eh, dat zijn de begrotingen die behandeld worden tussen de ministers en de Tweede Kamer. En daar zijn beleidsafspraken gemaakt. Dit geld stellen we beschikbaar voor dat doel. En we verwachten daar de en die en die effecten van. Nou, en ze moeten zich dus ook verantwoorden: is dat geld aan dat, dat doel besteed? <kijkt> maar vooral. Zijn die effecten nou ook bereikt die in het vooruitzicht zijn gesteld? En, en wat is... kunt u daarover zeggen dan nu? Zijn nou ja, die effecten dat... reëel inderdaad? Zijn ze gekomen? Nou ja, het, um, uh, niet in die mate vaak um, dan in het vooruitzicht is gesteld. Omdat vaak het beleid over meer jaren uh, gaat. En dat is natuurlijk een beetje bijzonderheid van morgen. Dit is het. Eerste, maar ook tevens de laatste verantwoording... van het missionaire kabinet Rutte, Vra Hagen, Want inmiddels is het demissionair. Dus beleid wat ze aan het begin van de kabinetsperiode in gang hebben gezet... wat vaak over een paar jaar tot volle wasdom zou moeten komen... ja, daar is maar één jaar van... Ja, Zichtbaar. Ja, want dat heb ik ook begrepen. En normaal gesproken wordt er uh, op de derde donderdag van mei... gedebatteerd over de jaarverslagen en dus ook de controle. Dit jaar is dat iets anders omdat het hemelvaartsdag is. Ja. Maar ik heb begrepen dat het überhaupt de vraag is... of er überhaupt wel over gedebatteerd gaat worden... omdat het kabinet nu demissionair is. Ja, dat is dus een bijzonderheid. Uh, dat het het verantwoordingsdebat zal er wel zijn... Uh, maar het is de vraag of het dan gaat over de verantwoordingsstukken... zoals ze nu morgen ja. aan de Tweede Kamer worden aangeboden... of dat ze zich, waar je wel een beetje begrip voor kunt hebben... Uh, meer storten op uh, zeg maar de, de, de omgeving van de Rijksbegroting op dit moment. En dat, het is en niet zo dat u dan, dan denkt, daar hebben we dan ook een heleboel werk voor gedaan... daar hebben ze het dan eigenlijk helemaal niet over. Uh, nee, dat denken we niet. Want het raar is natuurlijk dat u, u kondigt het, uh, het aan dat het de belangrijkste dag is. En dat is niet helemaal waar, want het is wel een belangrijke dag uh, waarop we zeg maar, als presentatie naar buiten komen met ons werk. Maar het onderzoek van de verantwoording gaat het hele jaar door. Ja, dat begrijp ik. Ja, um, want... want bedrijfsvoering, dat gaat het hele jaar. Je, hoeft niet, je moet echt niet op 1 januari gaan kijken, klopt dat systeem? Nee. Daar moet je het hele jaar aandacht aan besteden. Ja, begrijp ik. Want ik kan me voorstellen, bij die rekenkamer... daar liggen dus van al die ministeries metersdikke ordners... die dan door al uw medewerkers inderdaad moeten doorgenomen worden. Mm, ook dat is weer een beetje achterhaald, dat beeld... We hebben wel nog een groot boekzaal... die apart gefundeerd is voor uh, het papier. Alleen die hebben we daarvoor niet meer nodig. Uh, veel van deze administraties zijn natuurlijk uh, op computers. Ja, digitaal is uh, ook zo, uiteraard. Precies, ja. en uh, dat, dat heeft dus geen gewicht. Maar daar moet je wel... Uh, redelijk expert in zijn ja. om daar je weg in te kunnen vinden. Ja, precies. Vinden. moet je wel van houden. <laughs> ja, want wij houden daarvan, want dat is ons werk. <laughs> ja, u ook. Ja, hou ja. daar ook echt van. Dat ze in... Ja, ik hou daar echt van. <laughs> ja, want wat is, u bent natuurlijk hè, de, de voorzitter van de Rekenkamer. Wat is voor u inderdaad de aantrekkelijkheid daarvan? Um, nou, de aantrekkelijkheid is dat je uh, vanaf de positie van de Rekenkamer... het college bestaat uit drie mensen van wie ik de president ben. Maar met z'n drieën, met onze driehonderd mensen... Um, hebben we een overzicht over ja, alle beleidsterreinen die je, je kunt voorstellen? En ook de positie van wat het, wat het Rijk doet, zeg maar, in Nederland. Maar ook wat het uh, bijvoorbeeld in ontwikkelingssamenwerking betekent, of hoe het met de defensie gaat. Nou, um, ik lees graag kranten, maar um, er zijn in de kranten, om zo te zeggen, onderwerpen waar ik al zoveel van af weet door de plek waar ik zit. Ja, precies. Dat je dat. Ja, dat is gewoon betaald studeren, noem ik het wel eens. En waarvan u waarschijnlijk veel meer weet... dan die desbetreffende journalist, dat u denkt, klopt niet. Uh, hoe bedoelt u? Nou, dat er wel eens dingen in de krant staan... Oh, waar u denkt, ja. nou, als je er meer van weet, zitten we anders hoor, nee. in elkaar? Nee? Valt dat nee, hoor, nee, nee, nee, nee? het gaat toch... De, de, de feiten en de gegevens, uh, die controleren wij... en daardoor weten we er veel van. Maar de duiding is natuurlijk iets um, wat weer anders in elkaar zit. En een journalist is er toch vooral voor om te duiden. Ja. Uh, en dan, daar leer ik ook van als ik dat dan lees. Dan denk ik, oh, je kan er ook zo naar kijken. Nou, is het zo dat u, hè, u, u zit natuurlijk helemaal in die materie... is het zo dat ja. u als, als president van de Rekenkamer... en überhaupt met de Rekenkamer ook adviezen kan geven aan het kabinet? Zeker nu bijvoorbeeld in, in deze crisistijd. Nou, ik hoorde euh, u al gecorrigeerd worden op dat punt... door de vorige die u interviewde. Want wij zijn net zoals Mark uit een hoogcollege van staat. Mm -hmm. En wij noemen dat geen adviezen, wij noemen dat uh, aanbevelingen. Dus ja. wij uh, eindigen onze rapporten altijd met aanbevelingen. Uh, en dan vragen we aan de ministers om ons te vertellen... wat ze met die aanbevelingen doen. Dat zetten we ook in het rapport. Dan krijgen we vaak toezeggingen en soms een weerwoord. En vervolgens gaan we altijd na een paar jaar... Kijken of de toezeggingen zijn nagekomen dan wel of op een andere manier het vraagstuk wat we hebben aangekaart is opgelost. Dus bijvoorbeeld het ministerie van Defensie kampt al een groot aantal jaren met problemen bij zijn financiële administratie en zijn materiële administratie. En u begrijpt, daar zit bijvoorbeeld wapensystemen bij, dus dat is echt erg als dat niet goed op orde is. Nou, dan gaan we ieder jaar kijken. Um, is het verder gekomen? Zijn jullie bezig om de zaak goed op orde te krijgen. Dat kan nooit in één jaar. Mm -hmm. Daarvoor zijn de problemen dan te ernstig. Maar we gaan wel iedere keer kijken of ze vooruit gaan midden. En we helpen ook door met ze samen te praten over... hoe zou je het nou kunnen aanpakken om de zaak te verbeteren? En wat staat er dan bijvoorbeeld nu als aanbeveling? Daar kunt, daar kunt u morgen uh, naar luisteren. Maar zijn dat, dat ga ik nog niet vertellen. Nee, nee, zijn dat aanbevelingen waardoor het uiteindelijk ons helpt... uit de crisis te komen, heel klein beetje? Nee, het gaat niet over de crisis. Het gaat vooral over de rijksbegroting en ja. de manier... Nee, maar goed, om manieren te bezuinigen bijvoorbeeld, op creatieve manieren. Nou, daar gaat het niet over, maar eh, vergis u niet het feit... komen we terug bij de rechtmatigheid, dat de getallen kloppen... betekent dat je wel houvast hebt als je moet gaan ombuigen, bezuinigen, hervormen, lasten verzwaren. Dat betekent dat je dus gegevens hebt waar je op kunt bouwen... En eh, ik herinner mezelf een periode, eh, zeg maar midden jaren 80... toen waren er ook, was er ook sprake van grote ombuigingen... en toen waren die rekeningen niet op orde. En dat heeft heel veel moeite gekost toen... operatie Comptabel Bestel onder leiding van minister Ruding destijds... om de zaak op orde te krijgen, zodat je erover kon praten... wat mogelijk de effecten van ombuigingen, hervormingen, bezuinigingen... en lastenverzwaringen zouden zijn. En dat is dus veel beter geregeld nu. Heel goed. Dank u wel ja. voor, uh, voor dit gesprek. En heel veel succes morgen nog. Ja met, hoor, graag gedaan. Uh, ja, met, het, uh, met uw toespraak daar in, uh, in Den Haag. Ja, hoor, ik sprak met uh, Saskia Stuiveling, president dus van de Algemene Rekenkamer. En ik sprak met haar over gehaktdag morgen daar in Den Haag. Dit was hem, de uitzending van deze dinsdagavond. Morgenavond, woensdagavond zijn we er weer met twee nieuwe dingen. En dan zit hier mijn collega Els de Bruin. Informatie over onze gasten en trouwens ook terugluisteren van alle gesprekken... kunt u op onze site tweedingen.nl. Twitteren kan ook, hashtag of twee tweedingen. Straks BNN2D, Willemijn Veenhoven. Wat brengt de dinsdagavond bij jullie? Um, wij hebben het onder andere over Sievert. Siwert van van Die heeft net weer bij de wieldraai door... en van een fantastisch plan gelanceerd. En over de G500. En dat komt hij bij ons nog eens eventjes uh, haar fijn uit de doeken doen. En we hebben het over Mona Keizer, die natuurlijk fantastisch gaat in de peilingen van het CDA. Maurice de Hond is hier. En um, dat is wel leuk. Haar oom, dat is namelijk de manager van Jan Smit. Ja Buis. En die uh, weet natuurlijk alle ins en outs over Mona. Oh, wat leuk. Nou, ja. Dat allemaal. allemaal horen. En nog veel meer, allemaal na het nieuws van half negen. is dus Joey Stubenitski. Radio 1. Het NOS-journaal. Minister de Jager van Financiën is positief over de onderhandelingen met de vijf partijen over de bezuinigingen. Het ziet er goed uit, zei hij bij de hervatting van de gesprekken. De partijen willen vanavond de puntjes op de i zetten. VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie werden het eerder al eens over de hoofdlijnen, maar moeten nog allerlei details uitwerken. Het leger van Syrië heeft in de stad Khan Sheikhoun zeker twintig burgers gedood. Waarnemers van de Verenigde Naties, die een bezoek brachten aan de stad, waren getuigen van de aanval. Even later raakten drie van hun auto's beschadigd bij een ontploffing. De waarnemers bleven ongedeerd. En bij een ontploffing in de Colombiaanse hoofdstad Bogota... zijn zeker twee doden en twintig gewonden gevallen. De aanslag zou zijn gericht tegen de voormalige minister... van Binnenlandse Zaken, Londono. Hij is gewond, maar zou buiten levensgevaar zijn. Hij trad tijdens zijn ambtsperiode hard op... tegen de linkse rebellengroepering FARC. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 15 mei, 2 over half 9. Goedenavond. Het lijkt mis te gaan in Tripoli. Dan heb ik het niet over Libië, maar Libanon. Daar is namelijk ook een stad met de naam Tripoli. Zometeen onze correspondent daar, die vertelt er alles over. Ik heb een beetje te veel gegeten, Tom van het Hek. Nou, rustig Zo... doorpraten en ja. ademen. Het oude huisarts dus als al ik, gewoon. Als ik zou er meteen omvallen, dan neemt Tom van het Hek er ja, even ik zal er over. feilloos overnemen. Even diep ademhalen. Ja, ik zei het net al, de politieke jongerenbeweging G500... die is vanavond bij elkaar in Amsterdam. En ons mannetje in Den Haag, Siewert van Linden... is natuurlijk de voorman van G500 en legt zometeen uit wat zijn plannen zijn. En Mona Keizer, de underdog... in de strijd voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Nou ja, underdog. In sommige peilingen staat ze ongeveer gelijk... met Van Haarsma Buma. Straks cijferkoning Maurice de Hond... de badkoning in Roderick van Grieken... en de oom van Mona Keizer. En dat is dan ook weer de manager van Jan Smit. Over waarom zij toch echt een hele goede kandidaat is. En Joris Kreugel die gaat naar een bekende klusjesman van TV. Als ik al een boel hoor... dan schiet ik in de stress... En dat is juist het meest verkeerde wat je kan gaan doen als je gaat klussen. Want 120.000 mensen raken per jaar door de stress gewond. Hans Kiewiet, de klussen van het SBS6-programma Het Snoerom... die gaat mij straks wat tips geven. Een hele hoop tips. Nou, die gaan we zo even horen. Goedemiddag. Acteur David Lucier die speelt Thijs in de serie De Meisjes van Thijs. heb ik vandaag ontdekt op internet. Het is bijzonder leuk. We gaan het er zo meteen over hebben. Uh, maar eerst even, uh, David, wat heb jij vandaag uitgesproken? Uh, ik heb vandaag uitgebreid koffie gedronken bij mijn goede vriendin Sarah en haar twee zoontjes. En ik heb mijn tas gepakt voor mijn reis naar Ibiza, die ik morgen begin, om daar een film op te nemen. Kijk, niet ja. onwaardig. Nee, maar we gaan het zo meteen uitgebreid hebben over De Meisjes van Thijs. Tot Tom van het Hek heeft het tot nu toe nog niet hoeven overnemen. Nee, ik staat nog steeds. Ja, zie ik er nog een beetje over... ja, ademen, een slokje ja. water nemen. Dan wordt het vanzelf tien uur Shirley vanavond. van Barne was het. <laughs> ja. Ja, ja. Ach, kan gebeuren. Tom. Het sportnieuws. Ja, gaan we gaan het hebben over de sport. Ik hoorde net dat het gehaktdag is morgen in Den Haag. Maar het was vandaag al een klein beetje gehaktdag. Want voor een aantal spelers van het Nederlands Elftal was het een spannende dag. Gisteren zijn ze begonnen. En Bert van Marwijk ging vandaag alweer de eerste afvallers bekendmaken. Ragnar Niemeijer, jij was de hele dag daar bij Oranje in Hoenderlo. De afvallers zijn inmiddels bekend. En de grote vraag is natuurlijk wie het zijn. Maar vooral ook of er namen bij zijn waarvan je denkt... nou, dat hadden we misschien niet gedacht. Daar zit er in ieder geval eentje van bij. En ik zit net een interview te lezen met deze speler van AC Milan. Want daar hebben we het over. Urbi Emmanuelsson En die zegt deze week in de Nu Sports: ik denk dat het elftal eh, jongere spelers met vers bloed nodig heeft. Daar heeft de bondscoach blijkbaar dezelfde gedachten over. Want die heeft Jetro Willems bijvoorbeeld wel bij de ploeg gehouden. De 18-jarige linkerverdediger van PSV. Maar Urbi Emanuelsson, 30 wedstrijden dit seizoen... waarvan veel in de basis... Die kan gewoon naar huis. Sterker nog, die is al onderweg naar huis. En misschien zit hij zelfs al thuis op de bank. En dat is toch iets waar hij absoluut geen rekening mee gehouden zou hebben. Er is bekend, het is bekend dat die links positie van het Nederlands zelf... al de positie is waarvan eh, werd gezegd... daar liggen kansen, daar zijn eh, probleemgevallen... Ook Alexander Buter is er wat dat betreft niet bij. Ook Nick Viergever is er trouwens niet bij op die positie. En als je het dan hebt over de linksbackpositie, positie wie zijn er dan nog over? Dan kom je terecht bij Ajaxiet Anita, dan kom je bij PSVR Bouma, bij PSVR Willems. Misschien zelfs wel bij Stijn Schaars, want die zijn er ook nog allemaal bij. Maar met name het afvallen van Son. en Buter in veel, veel mindere mate natuurlijk. Ja, Son, grote naam toch eigenlijk wel, grote club. Die heeft het dus niet gered. Van 37 naar 26. Uh, um, of, uh, hoe, hoe hebben we het gedaan? Ja, van 36 naar 27. 27. Hè? Dan moeten we er nog ja. vier uh, uh, af. Maar voorlopig, ja. wat gaat er gebeuren eigenlijk? Want we gaan op reis, geloof ik hè? Nou, ik weet niet of jij meegaat. Nee, Ze hebben mij niet uitgenodigd, maar, uh, maar prima. In deze uh, weken zeg ik altijd we, hè, tot we uitgeschakeld zijn. Dan zijn <laughs> ik het begrijp het, Ja, ik begrijp het, ja. Zijn we het al eens? Uh, ja, nou, met Luciano Narsing van Herenveen. Met Adam Maher nog altijd. Met Siem de Jong en met Jetro Willems dus. Gaat het Nederlands helftal uh, donderdag op weg met 27 mensen richting Lausanne voor een trainingskamp? Dan is volgende week dinsdag die veelbesproken wedstrijd tegen Bayern ja, München. Gezellig. Ja, schijnt toch echt door te gaan. Hoewel het nog steeds niet zou verbazen als er op het laatste moment een virus uitbreekt in München. Maar in ieder geval, uh, dat gaat gebeuren. Ja, dan gaan ze terug naar Lausanne. Dan komen ze weer terug. Dan komen de oefenwedstrijden tegen de aansprekende tegenstanders Bulgarije, Slowakije en Noord-Ierland. En dan gaan we voor goud. En dan gaan we naar de Spelen. En dan begint eigenlijk het nieuwe... En... Ja, nou, dat, dat, voor ja dat voor goud werd de lijn iets te veel, uh, Ragnar. Meteen <lacht> dat vond de lijn zo onwaarschijnlijk. Ben je er nog of niet? <lacht> ja, ja. viel die weg? Ja, hij viel even weg. Je zei: we gaan oh, voor oh. goud. Toen hield die lijn er meteen mee op. Die dacht: dat geloven <lacht> okay. we niet. Maar jij ja, zegt: we gaan voor goud. Want dan gaan we naar het toernooi met 23 mensen uiteindelijk. hè? Uiteindelijk met 23 mensen. Drie keepers erbij. Ook de keepers die er nu nog bij waren. Jasper Sillissen en Erwin Mulder van Ajax en Feyenoord zijn naar huis. Krul, Vorm en Stekelenburg, die moeten het uh, gaan doen. Oké, okay, nou dank voor dit moment en uh, blijf ze voor ons volgen. Rachna Niemeyer. We hebben uh, geen vrouwelijke deelnemers bij het Olympisch bokstoernooi in Londen. Eerder uh, strandde de mannen al in de kwalificatie voor het toernooi En vandaag kon ook Nushka Vat v Fontijn, moet ik goed zeggen, een streep halen door haar ambities. Bij de WK in China werd ze in de klasse tot 75 kilogram in de finales uitgeschakeld en ze moest bij de beste drie gaan komen. Tegen Marina Volnova uit Kazachstan gaf Fonteyn een 5-2 voorsprong uit handen en verloor ze met 19-18 nipt. Volgens Louis Weidenbos, technisch directeur van de Boksbond, brak vooral de spanning haar op. En ze gaat toch naar de Spelen, hoorde ik. Maar dan als, uh, als verslaggever voor Giel. Oké. Okay. Nou, ja, ja. Voor tennis. Dat vind ik dan wel weer een beetje leuk. Nou lekker. ja, wie, maar, weet, ja. Uh, wie weet. Maar ze gaat niet boksen in ieder Dat geval. Niet. Het is een dus, leuk meisje. Ja, ja, maar. Nou, ja, nou het is ja. niet anders. Eerder in het toernooi, moet ik nog even zeggen, ging Jessica Belder er al uit. We hebben nog wel één dame in het toernooi, Marichella de Jong. Maar die doet mee aan uh, iets wat niet olympisch is, tot 69 kilo. Nog even fietsen dan. Rodrigues, Joachim Rodrigues heeft de tiende etappe begonnen in de Giro d'Italia. Nam ook de Leiding over in het klassement van Ryder Hesjedaal. Hij sloeg toe in Assisi op het venijnige slotklimmetje. waarin hij in sprint het uitgedunde peloton versloeg. Raborenner Tom Jelle, Jelte Slachter deed lang mee voor de zegen. De jonge Groninger eindigde uiteindelijk als zeven en bezet nu de 27 zevenentwintigste plaats in het klassement. straks in langs de lijn. allemaal uitgebreid deze onderwerpen. Wat vond je denkt, Tom? Doodengst. 8% ja, gevaarlijk hier maar. <laughs> ik leef ook nog en ik had niet te veel gegeten. Dus dat scheelt. Nee, nou, Tom van het Hek is mijn achtervang voor vanavond. Als over... het fout gaat, dan. Ik blijf, kijk, in over. Ik blijf in de buurt. Dankjewel, Tom. Radio 1. PNN Today. De strijd in Syrië lijkt nu ook over te slaan naar buurland Libanon. In de stad Tripoli maken voor- en tegenstanders van Assad elkaar letterlijk af. Journalist Remco Andersen die heeft het uh, van dichtbij zien gebeuren. Remco, goedenavond. Goedenavond. Ja, jij was gisteren in, in Tripoli en even voor de duidelijkheid: we hebben het uh, niet over de hoofdstad van Libië, maar over de stad Tripoli in, in Libanon. Um, jij was daar en, en daar aan de voet van een berg was het eigenlijk ja, tot vanmorgen een, een oorlogsgebied hè, met sluipschutters en raketwerpers? Ja, het was heel heftig. Uh, een, een, het zijn er zijn uit twee wijken vlak naast elkaar, één op een heuvel waar voornamelijk uh, alleen maar uh, bondgenoten van het regime in Syrië wonen. En onder die heuvel wonen Soenieten die um, uh, tegen de zieme Syrië zijn en met de rebellen. En die hebben een hele lange geschiedenis van strijd met elkaar en als die en komt op uitbarsting en nu uh, Syrië steeds heftiger wordt, wordt ook daar steeds heftig. En de afgelopen dagen is er uh, echt zwaar gevochten en werden sluipschutters werden vanaf die heuvel die wijk om het buur genomen. Er werd de Libanese burgeroorlog uh, in die wijk. Uh, mensen konden de straat niet oversteken, Er wordt dieren rond, uh, granaatwerpers en er zijn acht nodig bij gevallen en zeker honderd gewonden. En dat was heel ja, erg. En het had niet veel gescheeld of ik had helemaal niet met jou kunnen bellen vanavond ook nog. <laughs> nou, ik stond op een gegeven moment in de zijstraat. Uh, en want de, de hoofdstraat, daar werd daar werd gewoon uh, lateraal zeg maar, ingeschoten naar in sluitschutter. En ik denk dat ik sta wel veilig aan die zijkant. Maar op een gegeven moment schoten er een RPG en een, een, een granaat af. En die raakte onder onze muur, maar die vingt natuurlijk niet, uh, niet af. Dat, uh, dat was een maar ja. die, kwam, die granaat kwam vlak, die bij jou staan. vlak bij jou terecht. Ja, die kwam vlak bij ons terecht. Ja. Ja. Goed, gelukkig is hij niet afgegaan. Dat is uh, goed om te melden. <lacht> um, ja, Het is een, een rare situatie. De, daar, het is eigenlijk even in het klein de situatie in Syrië. Hè? Het is de strijd tussen de Soenieten aan de ene kant en de, en de Alawitische minderheid. En daar is, behoort dan president Assad toe aan de andere kant. Uh, dus net zoals in Syrië. Oh. En die hebben daar dus letterlijk. Ja, uh, is het moord en doodslag daar? Ja, nou, in het noorden van Libanon is een conservatieve hoogstaatelijk-soenitische stad. En uh, uitgerekend daar wel de kleine minderheid van alle mm -hmm. uh, president Assad van Syrië en ik ben om hem heen, die komen uit dezelfde minderheidsgroep, goed ariken het grootste deel van de bevolking in Syrië en dus ook de opstandelingen zijn Soenitische moslims. En het je inderdaad die in situatie waarbij um, Soenitische moslims in de wijk wonen aan een heuvel waar die allewieten wonen. En die hebben al decennia lang ruzie met elkaar. Het gaat heel vet terug. ...tijdens de Syrische bezetting van Libanon, die 30 jaar duurde tot 2005, uh, ...en dat volgens alle voorste Syriëse reporting... ...en dat is eigenlijk de allerwikken die het handbalkoot had gehad door Damascus... ...dus die hebben al heel lang verschillen voor elkaar... ...en nu wordt Tripoli langzaam en zeker het centrum voor steun... ...dus vlakbij de Syriëse grens aan de Syrië. Je ...ziet dat er wapens, geld, medicijnen... ...of alles wordt van Tripoli naar Syrië gestuurd... ...en die in Tripoli worden er steeds met nauw gedreven... Want als het gezien valt in Syrië, dan kunnen zij hem we beschermd weer... ...en ja. zij zijn bang dat ze dan... Uh, dan meubel worden. Dus van nu en dan bijvoorbeeld weer op ontploffing. En afgelopen vijf dagen, was, afgelopen drie dagen was het uh, heel heftig. De heftigste van uh, de confrontatie sinds het begin van Syrië opstanden. We houden het uh, de, uh, niet al te lang met het gesprek, want de lijn is niet niet altijd best. Maar even nog de vraag: Remco, um, ja in het klein, dus de strijd in Syrië daar in die stad Libanon, of uh, story in de stad Tripoli. Uh, is er nou gevaar dat, dat naar de rest van Libanon overslaat? Nou. Het gevaar is vooral dat het vanuit dat kleine deel van Tripoli naar de rest van Tripoli overslaat. Omdat, uh, ja, dat, dat gebeurt langzaam maar zeker. Maar uh, Tripoli is wel een vrij unieke situatie. In Libanon staat wel op scherp. De mm -hmm. opstand in Syrië, maar volgens nog in de rest van het land, is niet op geweld gekomen. Dus ik denk dat het een beetje te veel uh, te ver veruitlopen is om te zeggen dat Libanon nu in één keer aan de kant van staat. Maar het wordt er in ieder geval niet beter op. En zeker in Tripoli is er een groot risico dat dit uh, vaker voorkomt en het zich uitbreidt naar andere delen van de stad. Nee, goed. Nee, jij bent er in ieder geval veilig weggekomen. Dat is, uh, dat is mooi om te horen. Remco Andersen dus over de situatie daar in die stad in Libanon, namelijk Tripoli. Dankjewel. Graag gedaan. me a second eye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 No, I know. van we are young. TNN Today. Willemijn Veenhoven. Deed het pijn toen je uit de hemel viel? Sorry, ik snap niet wat je bedoelt. Toen ik uit de hemel viel? Ja. Het is een... maar ik ben niet helemaal niet komen vallen. Ik ben gewoon op de fiets gekomen. Ik heb wel even moeten lopen bij de eilandgracht, want het was opgebroken. Toen ben ik bijna gestruikeld, maar ben niet gevallen. Sowieso als ik zou vallen, zou dat toch van een stoepje zijn? Toen niet helemaal uit de hemel. Laat staan dat ik überhaupt in de hemel geloof. Ik bedoel, dat is. Het... Wat ik trouwens vrij privé je vraag, vind ik. Heel onbeschoft, dit. Arme Thijs, het lukt hem maar niet om een meisje aan de haak te staan. Elke week doet hij een nieuwe vizierpoging. Maar helaas, helaas, helaas, volstrekt zonder succes. Dat uh, hoor je allemaal in de korte filmpjes. Uh, die ten, sinds een tijd een enorme hit op internet zijn. Maar sinds kort is De Meisjes van Thijs, want zo heet de serie. De Meisjes van Thijs wekelijks te zien op Comedy Central. En het zijn hele grappige, korte filmpjes van een minuut of twee. Ik heb ze vandaag voor het eerst ontdekt. En uh, het, uh, ja. Ik, ik kon er wel om lachen. Acteur David Lucier, die speelt Thijs. David, goedenavond. Goedenavond. En Joris van den Berg is de regisseur. En die bedacht ook de serie Joris. Goedenavond. Goedenavond. Um, ik, heb er dus, ik heb het vandaag ontdekt, zei ik al. Ik heb er denk ik een stuk of vijftien uh, gekeken. Mm. Nee, ja, is één, één prangende vraag. Krijgt hij er nou ja. uiteindelijk eentje? Eén meisje, in vredesnaam. Ja, dat is altijd ja. zo aan mij eigenlijk. Ja, nee, dat uh, krijgt er eentje. Nee, waarschijnlijk niet. En, nee. Gaan, oh, sorry. en als het een keer gaat gebeuren, dan gaat het wel op een andere uh, manier. Er moet gewoon niet mis blijven gaan. Het is ja. zo jammer als het een happy end krijgt. Ik hou ja. nog altijd hoop hoor, want anders dan zou ik het niet doen. Ja, dat is thuis maar, natuurlijk, ja. hè? Of dat we in zijn dagen Ja, dat ja, ja, ben ik, ja. Hier, ja, ja, hier, ja, want, ja. Hey, voor de duidelijkheid: jullie zitten in de studio in, uh, in Amsterdam, dus ja. kunnen ja. jullie niet zien. Nee, hoor We ja. gebaren nu, we zwaaien nu. Nee, dat is ook typische een meisjesvraag, denk ik. Namelijk, oh god, het loopt al wel goed af, maar ik snap het. Om de spanning op te bouwen. Maar we moeten dat nog even niet. Um, de, de, de, ik vroeg me af, Thijs, ik begreep dat jij. of de, Sorry, David, jij speelt <laughs> Thijs. David, dat, dat onmiddellijk Joris aan jou dacht toen hij uh, uh, over deze serie nadacht. Namelijk een jongen die dus nooit scoort. Is dat leuk om te horen? Of is dat eigenlijk een beetje. Ja, nee, dat is, dat is heel erg vleiend. Dat is super <laughs> <Ja>? <laughs> um, Nee, nou, het was, het was zo dat Joris en ik eigenlijk al een hele tijd van wat samen wilden maken. En, uh, dat hij met dit fantastische idee kwam. En dat, dat vond ik alleen maar heel erg tof dat hij meteen aan mij, uh, aan mij dacht. En ik, ja, ik weet niet. Ik hoop niet dat het, uh, dat het is omdat hij uh, mijn gestuntel ideaal vond. Maar... Hey, nee. nee, het was helemaal. Het was, überhaupt, het was een soort van gevoelsding. Het was helemaal niet omdat ik dacht Goh, wat is David nou een kansloos type. Maar juist ja. dat ik dacht, het is gewoon een leuke acteur. En hij. Het leuke van David is dat hij. Het is, gewoon een, het is een leuke jongen om te zien. Maar je snapt ook zijn klunzigheid. Zeg maar. Het is niet een soort van. Dat is Jean... precies wat ik ja. ook dacht. Nou. Ja, Exact, dat heb je, heel, dat heb je goed gekast. Nou, ja. Hey, ja, ja. dankjewel jongens. Ja, het is een leuke jongen, maar onderwijl denk je, ja, ja. En ja. Dus, daar hangt ook een randje is een van kansloosheid ja. omheen. En daar, <laughs> <laughs> is eh, bedankt, hoe zet ik hem <laughs> uit? Zie je het nou? ja, even, even een stukje uit, David. Dat is jouw favoriete aflevering, geloof ik. Uh, Anna B. heet die. Ja. Je ziet me gewoon uit te lachen, toch? Ik, nee, natuurlijk niet. Waarom zou ik ik, ik? ik lach je toe. Sorry, mensen lachen me gewoon heel vaak uit. Nou, zeg, waarom? Ik word er soms ook helemaal gek van. Oh, wat een onzin, zeg. Ik ben Thijs trouwens anne Beth. Oh nee niet hier. <laughs> ja. En zo loopt het elke keer in elke keer kan af. Top uh. in de soepje. Ja. <laughs> ja. Jongens, wat, uh, het, is, het is een grappige manier van uh, film maken of tenminste die begon op, op internet. Hoe kwam je erop? die twee minuten filmpjes? Nou, we wilden, uh, we wilden eigenlijk gewoon graag weer eens met... De, samen, ik samen met het productiebedrijf Blackframe... wilden we graag weer gewoon filmpjes maken... omdat het leuk was en omdat het kon. En we hadden gewoon een camera, een computer waar je op kon monteren... en ik had een telefoon vol met nummers van hartstikke leuke acteurs en actrices. Dus ik dacht, nou, laten we daarmee gewoon iets gaan maken. En toen uh, bedacht ik van, nou, als we dat nou kort houden... en simpel en eenvoudig, dan kunnen we dat gewoon in de weekenden draaien... tussen ons, uh, tussen ons andere werk door... En uh, op die manier gewoon leuke filmpjes maken... waarvan we zelf dachten, jee, hier willen we naar kijken. Ja. En het is allemaal volgens mij heel goedkoop gemaakt... maar dan zitten er wel namen in als Anna Drijver en Georgina Verbaan. Dat is wel, hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, Anna Drijver is toevallig een klasgenoot van David geweest... op de toneelschool, dus dat was op ah. zich eigenlijk... Sterker nog, dat is wel grappig. Er was Op een gegeven moment was er een ander meisje uitgevallen... en had ik op Facebook gezet van... Ah, we zoeken nog een meisje voor morgen. En toen belde Anna mij van, uh, maar ik kan gewoon morgen. En toen kwam Anna erin. Dus dat was eigenlijk <lacht> nog de meest grappige casting. En Georgina Verbaan heb ik gewoon gemaild. En die zei gewoon ja. En die zei ja. Ja, die vond ik het leuk. Even nog, Joris, uh, jouw favoriete aflevering. Je hoort uh, Thijs die aan een vriend vertelt welke meisjes die onlangs heeft geprobeerd te versieren. <grijp2> uh, nou, bijvoorbeeld één meisje was ik heel erg faciants mee. En die, um, die stotterde dus heel erg. En ja, hmm. is een beetje flauw misschien, maar dat heb ik uiteindelijk dus toch maar niet gedaan. Uh, uh, misschien ken ik dat... je wel. Een, uh, een klein meisje met pluimhaar. Ja, die ken ja, ik. Ja, ja. Ja. ja, daar ben ik bijna naar geweest, joh. Niet. Weet je wat grappig is? Dat stotterde. ...heeft ze totaal geen last van seks? Nee? Ja, dan ontspant het midden. Nee. en dan... <laughs> ...komt het helemaal los, weet je oh, wel. Wow. Kruinen. Lekker. Ja, ja. Gewoon... Echt, ja. Lekker. Maar jij was er dan vertellen. <laughs> ja. Hoe kom je aan? De, ik bedoel, het, het is natuurlijk allemaal ook een beetje uit eigen ervaring... maar niet alles, hoop ik. Hoe komen jullie aan de, de scripts? Nou, de, de, de scripts worden geschreven door uh, verschillende mensen. Hanna Bervoets heeft er een aantal geschreven. Bijvoorbeeld. minister uh, van de Volkskrant? Ja, oh. uh, Peter van Rooyen die net de Wim Sonneveldprijs heeft gewonnen... heeft er een groot aantal geschreven. Een aantal andere vrienden die verder eigenlijk helemaal geen scenarist zijn... hebben er een aantal geschreven. Ik heb zelf geschreven. Soms mailen mensen zelfs een scriptje van... nou, uh, ik had een idee en ik heb het opgeschreven. En die uh, draaien was, als we die tof vinden eigenlijk ook wel. <laughs> En nu dus te zien allemaal op Comedy Central. Die zendt ja. het uit op televisie. Um, dit is, lijkt natuurlijk een beetje op het verhaal van de New Kids. Begonnen op internet, daarna Comedy Central, daarna bioscoopfilms. David, gaat dat er ook van komen? De bioscoopfilm, oh zeker. Wij zijn onophoudelijk zijn we aan, het, aan het brainstormen over Thijs de movie. Um, nee, voorlopig is het nog een running gag. Maar nou, wie weet, we sluiten sowieso niks uit. Ik we zijn voor, voor 0 euro begonnen ergens. Uh, om de hoek van de Zaar Peterstraat. En nu zijn we op Comedy Central. Dus ik, ik geloof dat alles mogelijk is eigenlijk. Ja, Thijs de Musical in het werkstheater. Ik weet niet, hoor, anderhalf uur naar Thijs. Nee. Nee. Nou, dan, nee, dan komen er ook wel andere personages hoor, denk ik. ik dat er als, ook wel een bijle lijntje. Als het goed afloopt, dan? dan? Ja, natuurlijk, met Happy End. Met, met Happy Ending, ja, maar dan kunnen we misschien leuk iets op verzinnen. Kunnen we er gewoon stoppen. Ja. Te zien Meisjes van Thijs elke zondagavond om tien voor tien bij Comedy Central. Of natuurlijk gewoon op uh, meisjesvantijs.nl. Dat is yes. wel handig. Johan Berg, David Lucier, dank. Radio 1 BLM Today. In Nederland heb je EK-hits natuurlijk van Walter Kroes, Dries Rolfink. Maar hoe doen die Duitsers dat? Dat hoor je zo meteen in Durf te Vragen. En zoek je goede, vrijgezelle boeren voor Boer zoekt Vrouw... dan hoor je af een half uurtje hoe je dat doet... in de wekelijkse entertainmentrubriek met Bridget Maasland. Maar eerst de dag van Joost Al André Kiewiet, als ik dit al zie, dat vind ik verschrikkelijk al boren. Klusje thuis nooit. Als ik al zie, dan word ik eigenlijk al lichtelijk agressief als ik de gemeenschap zie. Ik heb er eigenlijk helemaal niks mee. André Kiewiet, je bent van SBSS. Je bent eigenlijk de klusman van het programma Het Snoerom. En je hebt ook een eigen klusbedrijf, Tip Top Klus. En je bent nu bezig hier in een woning ook en ik dacht bij mezelf, nou, ik ben een van die vele Nederlanders die ook stress heeft als ze moeten gaan klussen. Wat zijn nou echt de tips waar je rekening mee moet houden? Want vaak heeft dus die ongelukken die komen door stress, blijkt dus uit onderzoek. Stel voor je hebt een iets grotere klus, je gaat zelf je badkamer doen, maar je hebt er geen ervaring mee. Ik zou er niet eens beginnen. Nee, precies. Ik blijf echt wel bij de kleine klusjes. Nou, oké, okay. maar je hebt een kleinere klus wat ongeveer wat jij denkt wat jouw max is. Komen er al zoveel vraagtekens bij je van, nou stel voor dat ik niet goed begin. Dan kan ik ook nooit goed eindigen. Je moet eerst een goed plan voor jezelf maken, vooral bij iets grotere klus. En dan ook goed nagaan, kan ik het zelf of ja of nee. Of kan ik hulp vragen bij vrienden of bij de vakman of in de bouwmarkt. Voordat je aan iets begint. En als je die stap al niet neemt, dan begin je in feite al een beetje gestrest aan je eigen klus. Dan gaat het vaak mis. Ik zie het zelf ook als ik zelf met het programma dan bezig ben. Het snoer om. Dat uh, heel vaak kom ik ook in onverwachte uh, dingen tegen. Kijk, je moet voorstellen dat als je klussen bent voor een programma, je krijgt uh, foto's en een filmpje van de ruimte van tevoren. Een week van tevoren. Maar op een filmpje kun je niet alles zien. Mm. En als je dan opeens de boel lostrekt en alle leidingen liggen verkeerd en noem alles maar op, dan ben ik wel zoveel vakman dat ik denk van ik wil het wel eens helemaal goed hebben voordat ik het weer dicht maak. Ja. En dan komt er weer zo'n hoop werk extra bij. Maar we hebben maar twee, drie dagen. Ik ben de enige klusser in het programma. En als je dan ook hebt, waar het programma ook heel veel uit bestaat, is het ook altijd weer hopen van wat voor hulpklussen krijg ik. En het zijn ook vaak mensen zoals ik? Vaak. En dan is het gewoon altijd: je moet je hoofd koel houden. Hoe dan ook. Want als je in stress raakt, gaat alles mis. Niet weet je, het mooiste nog van alles is dat ik een vrouw heb die veel handiger is dan dat ik ben. Oh, dat komt er wel vaak voor, maar ik denk dat een vrouw vaak meer geduld heeft dan man. Maar jaarlijks leidt het gezag en getimmer tot zo'n 120.000 verwondingen... die medisch moeten worden behandeld en waarvan een kwart dus de spoedeisende hulp. Er waren dit jaar zelfs al 130.000 en 27 je. Dat gaat er aardig te keer. En heel veel ongevallen gebeuren ook op trappen. Mensen die op een trapje zitten en even te ver gaan rijken hebben eraf verdonderen. Het is ook vaak uh, even een uh, ander stopcontactje erop en niet de stroom eraf zetten. Nou, dat zijn gewoon hele domme fouten en daardoor krijg je dus ook dat soort ongelukken. Joris, ik heb hier een plank voor je. Zag die nou eens. Nou Joris, wat is de eerste fout die je nu al maakt? Ik ga toch lekker? Nee. Dat Joris is nu bezig op een hele wiebelde ondergrond. En de ondergrond in dit geval is dat gewoon een, uh, een kistje die valt om. En hij heeft de zaag in zijn handen in plaats van in het hout. Toch zou ik het wel zo doen. Ja, en toch is dat de fout. Zo'n klein nou, stukje hout dat even door middel moet worden Ja, en, en alle ongelukken zitten altijd in kleine hoekjes, dat weet ik. En het is altijd het aanschappen van spullen wat mensen gaat begroten en waarom ze het niet doen. Of omdat ze te ongedurig zijn, moeten even weet je wel naar hun werk komen. Ze thuis, oh nog even dit, nog even dat. Nee, maar eerst moet die klus gebeuren. Heb jij nou ook wel eens een stress en dat het dan helemaal misgaat? Uh, als ik voel dat ik stress heb en dat de draai gaan, stop ik. Kom ik de volgende dag alweer. Stress is slecht, hè? Is altijd het klinkt allemaal zo logisch als wat. Maar ja, klussen, ik hou niet van. En voor de rest besteed ik het het liefst uit. En dat bespaart mij een hoop ongelukken waarschijnlijk. En natuurlijk stress. BNN Today. Hashtag durf te vragen. In Nederland hebben wij een traditie van EK-hits. Hebben ze dat in Duitsland eigenlijk ook? Hashtag durf te vragen. Hallo, met Dennis Christian. Ik zou zeggen van niet echt. Dat hebben vroeger de grote namen ook gedaan, Frans Beckenbauer en weet ik wat. Die hebben ook liedjes gezongen, maar dat werden geen grote hits. En de enige hits die in Duitsland al scoren met met zeg maar stemmingsliedjes rond de WK, dat zijn de groep Ko, Co. en Co. en en die hebben met de helikopter en met met met du een foto. Dat hebben ze natuurlijk in Duitsland, maar het heeft niks met voetballen te maken. Ik zal zelf uh, geen EK of WK-liedje willen doen, omdat het voor mij altijd een kwestie blijft van een dubbel hartje. Ik ben als Duitser geboren. Ik uh, heb de meeste vrienden in Nederland. En ik gun iedereen het beste. Alleen hoop ik altijd dat Duitsland ietsjes beter speelt. Hashtag Durf te Vragen. Danny Christian was dat. Morgen oor je weer een nieuwe Durf te Vragen. Zometeen na het nieuws nog veel meer BNN Today. We praten met onze politieke man Sievert van Linden. Die heeft weer een, van een fantastisch plan bedacht voor de G500. We hebben het over casting. Want hoe zoek je nou voor weer een seizoen, boerzoekvrouw van die goede boeren? Hoe doe je dat überhaupt, casting? En we hebben het over Mona Keizer, die uh, nog steeds uh, van Haar Sma Buma uh, nou, dicht nadert. Maurice de Hond over haar en haar oom, en dat is ook de manager van Jan Smit, onder andere. Um, die hoor je allemaal over Mona Keizer. Dat allemaal na het nieuws met Juris Tominski. M. M. Vrijdagavond van 7 tot 8 Manjaren. Live vanaf het weekend van de rollende keukens. Nicolaas Kleit test de lekkerste zomerwijnen en de Zeevse kok DP Arkenbouw tovert met vis. Luister naar Manjaren. Vrijdagavond van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.